Het zit van der Linde met het NOS Journaal. Een meisje van 9 uit Etteleur dat gisteren nacht zwaar gewond raakte na een steekpartij is aan haar verwondingen overleden. Vermoedelijk heeft haar vader haar neergestoken. Hij werd gisterochtend doodgevonden voor een appartementencomplex. Binnen lagen het meisje en haar moeder allebei gewond. De moeder is buiten levensgevaar. Polen heeft beslag gelegd op een gebouw van een Russische middelbare school in Warschau. De aanleiding is niet duidelijk, maar inwoners van de stad zouden al langer hebben geklaagd. Ze noemen het gebouw een spionnennest. De middelbare school staat in de buurt van de Russische ambassade. Kinderen van de diplomaten kregen er les. Dat gebeurt nu op een andere plek. Rusland noemt de inbeslagname een illegale actie, maar Polen zegt dat het gebouw bij het stadhuis van Warschau hoort. En dat Rusland er illegaal gebruik van maakte. Oekraïne is niet blij over afspraken die de Europese Unie heeft gemaakt over landbouwproducten uit Oekraïne. Afgesproken is dat die via Oost-Europese landen worden doorgevoerd naar de wereldmarkt. Oekraïne wil dat het tarwe en mais ook weer in die Oost-Europese landen zelf op de markt kan komen. In de Noorse hoofdstad Oslo is een standbeeld onthuld voor de walrus Freya. Het walrusvrouwtje zwom een jaar geleden langs de Duitse, Nederlandse, Britse en Noorse kusten. En nog een jaar eerder, in 2021, was ze ook al te zien bij Schiermonnikoog en Harlingen. Vorig jaar werd de walrus op last van de Noorse autoriteiten gedood... omdat Freya met haar 600 kilo op plezierbootjes begon te klimmen... en mogelijk mensen in gevaar kon brengen die dichtbij kwamen om foto's te maken... Een Noorse natuurliefhebber had geld ingezameld om het standbeeld van de walrus te laten maken. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. Het is 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 0 tot 5 graden. Morgen opnieuw zonnig, in de middag wat meer bewolking. Dan is het 18 tot 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Ik al mijn tanden kwijt Want er is lente Lente voor altijd Het is altijd lente In de ogen van de Tandardassistenten Het is altijd lente In de ogen van de Tandardassistenten Voor de patiënten van de assistenten Is er altijd lente Ik vlos niet meer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 We begonnen met de lente in uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Peter de Koning was dat met het is altijd lente in de oog van de tandarts-assistenten. En dan, ja, hoe komen we daarop om die plaat te draaien? Nou, Marco Temes is inmiddels binnen. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, wat straks weer een mooi stuk proessie van, van jou. En dat gaat een beetje over de lente, hè? Een beetje. Een beetje veel. Ja, gewoon, het gaat over de lente. Het gaat over de lente, wat er allemaal gebeurt in de lente. Benno? Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Oh. Behalve dat alles groen wordt. Ja, oké. Okay. De vogeltjes fluiten en dergelijke. <laughs> nou ja. Mar Marco die slaat zijn handen voor zijn gezicht. Zet <laughs> Zfm-life.nl kan je live meekijken. U3, Benno. Waar ben ik gekomen? We hebben, zitten in ronde 17 van uh, 17. En dat betekent bijna het einde van de sprintrace. Ja. En we zien uh, op uh, plek 1 uh, PRS uh, nog steeds. Leclerc op uh, P2 en Verstappen op uh, P3. De uh, laatste ronde is uh, aan de gang, dus uh, oh, okay. er zal weinig verandering in komen, denk ik. Dat lijkt mij ook wel, ja. ja met, met zulke afstanden wel, ja, met zulke tijden. Zeker. Nou, ja. wat gaan we in uur drie allemaal nog doen? Ja, voordat Marco uh, zijn uh, lente ons, uh, aan ons gaat vertellen... Um, voordragen is dat eigenlijk, hè? zo noemen we dat... gaan we nou eerst toe, uh, bellen met Randall Lawson, dat is onze uh, autosport-specialist. We hebben nog het beest van de week... En dan komt Marco. En als we het nog tijd hebben, over hebben... dan hebben we kunnen we misschien nog wat uh, inhakendagen benoemen. Maar het is wel weer een eindeloze rij. Dus of dat ervan gaat komen, dat weet ik niet. Ja, we moeten ook nog ja. naar Alkmaar. Al doen we het liever niet hè, natuurlijk. Ja, ja. voetballen natuurlijk. Ja, 3-0 ja. ja, ja. aan het einde van de eerste helft tegen ja. Jong-Holland. We hebben nog een hele tweede helft gegaan. Ja, nou ja, ja, als je dat vertrouwen hebt... dan gaan we gewoon terug naar Jan van der Leeden straks. Ja, tuurlijk. Voor de tweede helft Zo ja, gaan we... Gaan we zo meteen eerst doen. Uh, en dan uh, Randall Lawson. En lekkere muziek, ook weer uh, van Vinyl. Uh, Hier is de Bibi en Band. En uh, Genie... Dat kraken hoort er uiteraard bij, hè? Bij uh, Vinnie, de uh, genie van de Bibi en Report. Fit Report. Report. Daar gaan we nu uh, naartoe, uh, Benno. Want uh, ja, het is weer tijd voor uh, Rendellos. We hebben net uh, de sprintreis gehad. Ja. Rendel. Ja. Heb jij hem uh, kunnen volgen? Nou, ik heb hem helemaal gevolgd. We hebben hem helemaal lekker hier uh, op scherm zitten kijken. En, uh, en er is nu een hele verhitte discussie tussen uh, meneer Verstappen en uh, George Russell. <laughs> ja, die, die, die, ja, Verstappen was helemaal niet blij, hè, met hem? Nee, nou, Verstappen was absoluut niet blij. Nee, ik, ik, heb net, uh, ik dacht, nou, wat zit hij weer te zeuren? Maar er zit een hele grote gat in de zijkant van zijn auto. Oh. Nou, daar zou hij toch wel last van gehad hebben, denk ik. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, dus vandaar dat hij uh, deed, is geworden ja, ja, een beetje uh, sprintrace leuk aardig. Maar veel punten verlies hij daar natuurlijk gewoon niet mee. Dus dat. Uh, Formaat leuk, maar dat moet toch nog een beetje anders. Denk ja, ik. nee, Sergio Perez denkt meteen dat hij de kampioen is, volgens ja, mij. Ja, ja, straalt hij ja. wel uit. Hij straalt wel uit, maar even heel eerlijk, hij uh, gaat maar twee puntjes uh, winnen op uh, Verstappen natuurlijk. Ja, dan word je wereldkampioen mee. En uh, ik vind het voormaat uh, sprintrace heel leuk voor het publiek, want er is natuurlijk veel meer te zien en veel meer te beleven, ook uh, met zo'n kwalificatie. Maar de puntentelling, alleen maar de eerste acht, ja, dan denk je, ja, jongens, als je achterin op een dertiende plek rijdt, ga je niet zo heel erg je best mee doen om er nog ergens voorbij te komen. Want het heeft toch nergens meer uh, iets van... ...waarde voor een volgende wedstrijd of zo. Daar zullen ze wat aan moeten doen. Denk aan puntentelling, dat gewoon iedereen punten krijgt... ...en dan wordt er wat meer geknokt. Ja, en uh, zojuist uh, de, de kwalificatie voor de sprintrace... ...ook vreemd, hè, met die banden die, uh, die je dan uh, niet uh, mag wisselen. En ja, dat je in de Q3 met uh, softs uh, moet, de, moet rijden... Ja, maar aan de andere kant heb ik zoiets van, uh, uh, dat vind ik wel oké. Okay. Weet je, ik heb eigenlijk zoiets, jongens, zet ze allemaal op hart. Dat, dat, als iedereen op gelijke banden zit, maakt het ook helemaal niet meer uit, hè. Uh, uh, kijk, vroeger in de Formule 1 was er zo, uh, die monteurs, die, uh, die gooien die auto's weg. En die, uh, die jongens gingen weg voor een wedstrijd over twee, 300 kilometer. En dan zeiden ze, wij gaan vast opruimen, we zien je straks wel weer. En dan uh, werd er helemaal, geen band, helemaal niks gewisseld en dan moesten die curiërs de hele wedstrijd ermee doen. En uh, nu is het met al die banden is het natuurlijk heel anders geworden. Maar in de is iedereen gewoon... Dus, als je de band moet gebruiken, maakt dat niet zo heel veel meer uit. Dan heb ik zoiets van, uh, la, lekker laten gaan, lekker laten gaan. Ja, zeker weten. Nou ja, nieuw uh, format, uh, volgens mij bevalt ja. het wel, dus... Uh... Ja, ja, ik voor vind de het is voor het publiek geweldig, omdat het natuurlijk toch wel wat te zien is. Uh, en ook voor het publiek uh, beter is dan een, een, een, zeg maar een tweede vrije training waar er niks meer gedaan kan worden. Uh, dat zou ook zien, waar moeten we eigenlijk naar buiten? Nou, dan komen er drie auto's erbij. heb je 450 euro betaald. Lekker, boeien. En nu, nu heb je natuurlijk toch wel wat actie op de baan, dat is natuurlijk veel leuker. Alleen, ja, de waardering die de coureurs krijgen in het hele verhaal, uiteindelijk voor, uh, voor, voor wat ze gedaan hebben, denk ik, nou, hm, zal. Uh, geef, geef wat meer punten, wat iets meer verschil. Dan wordt het toch wel wat spannender, denk ik. Ja, zeker. Nou ja, morgen de grote race. En. Uh... Ja, Red Bull, uh, die staat er weer uh, goed voor, uh, zo met uh, Perez en uh, Verstappen. Ja, ja, ik denk dat het uh, morgen gewoon uh, Red Bull gaat worden. Ik denk dat, daar, uh, dat we daar, wie, wie het gaat worden, ik denk Perez. Um, uh, Perez op straat te is natuurlijk al toch best wel heel erg goed. En ja, Max gaat natuurlijk ook gewoon, wel, denk ik, nu een beetje voor puntjes halen. Want hij heeft natuurlijk een grote voorsprong in kampioenschap. Uh, nou, willen ze winnen? Maar ik vind press ook wel erg sterk. je zit wel uh, lekker in zijn vel. Uh, Ferrari gaat het wel weer op een of andere manier verklooien. Dus weet je, ik heb zoiets van, we gaan het wel weer zien. Ja, wa wat ik uh, heel apart vind, uh, als je naar de updates uh, kijkt voor uh, dit weekend... dan heeft uh, Red Bull heeft, uh, heeft de meeste updates uh, op de wagen gedaan... Terwijl het eigenlijk wel goed ging met die auto en die anderen die uh, beter moeten worden, die uh, hebben minder updates uh, uitgevoerd. Weet jij ja, er wat maar van? Ik zit er toch nog redelijk bij. Ferrari zit er toch tussen nu. Moet je wel heel simpel. En Leclerc uh, kon niet PS echt volgen in deze sprintwedstrijd. Um, ik denk ook dat hij zoiets heeft: joh, deze punten oké, okay, goed klaar. Eén uh, uh, puntje minder maakt ook niet zo heel veel uit. Um, uh, ik denk dat, uh, dat het best wel heel dicht bij elkaar zit. Uh, Red Bull, heel veel updates. Uh, ze zitten er ver voor, maar ik vind niet dat ze nou zeggen... met al die updates al nou, we uh, het heel zootje op een ronde gaan rijden. Dat denk ik ook weer niet. Nee, het uh, is ook uh, specifiek uh, voor, dit, uh, gedaan, ja, voor, voor dit circuit gedaan natuurlijk. Uh, ja, voor dit circuit. En dit is ook natuurlijk wel een beetje een stop-go-baantje... met al die korte bochten en toestand, dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat morgen allemaal wat dichter bij elkaar zit... maar uiteindelijk gaat Red Bull twee vingers in de neus, denk ik, morgen. En uh, dan, uh, dan uh, PS stappen en de derde ja uh, ik denk Russel. Ik vind Russel toch ook wel erg sterk dit weekend. Ja, als je van Max uh, mag rijden morgen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat mag, ja. Ja, ja, ja. Uh, Zo hadden we net wel even discussie, hoor, na afloop van de wedstrijd. Dat uh, verlachten ook wel al twee. Maar uh, ja, Russel heeft hem wel echt geraakt. En dan snap ik zijn wedstrijdleiding weer niet. Want we kijk, als vroeger, als iemand elkaar maar een millimeter raakt... dan lopen ze altijd uh, onder investigation. is nou helemaal niet goed gebeurd, helemaal niet uh, zeg maar gebeurd. Terwijl er toch wel best wel een heel groot gat in de auto... Van Verstappen zit. Ik denk, nou, dat is geen tikkie van heel zakkies geweest, zeg maar. Nee, zeker niet. Nou, we gaan, uh, we gaan naar Koningsdag. Want, uh, heb jij een beetje leuk Koningsdag gehad, uh, Rendel? Ik heb een super Koningsdag gehad. Ik ga je vertellen, ik ben voor het eerst. Ik woon al 61 jaar in Amsterdam. En ik ben voor het eerst in het centrum van Amsterdam geweest. in 61 Zo. jaar? Zo. Dus. Wauw, en, uh, en in oranje gekleed, uh, toch? Ja, ja, ja. Petje op. Uh, shirtje ja, aan. Ik Het was best wel fris uh, in de stad. Zeker op de schaduwplekken, maar wel heel gezellig. En uh, ja, gewoon een beetje Koningsdag is toen. Gewoon een feestje in Nederland, dat hoort gewoon zo. dat mag, mag, ik nooit, gaan, dat mag ik nooit gaan verdwijnen, vind ik. En je was nog uh, aan het varen Oh nee, je staat op een brug, zie ik ja, hier ik op, de... Sta op de brug. brug, nee, ja. nee, maar het was op de Amstel in Amsterdam. Kan ik je vertellen, ik heb wel heel veel bootjes gezien, maar het waren echt serieus heel veel. Ja, ja, ja. En, ja. Uh, en ook in de gracht hoor, in Amsterdam was het ook heel gezellig, maar het was overal gezellig. En niet bijste druk, moet ik zeggen. Ik heb gewoon bijvoorbeeld halen, met een gekhuis is geweest. Ja. Uh, ik vond het in Amsterdam best wel meevallen. Je kon echt best wel overal doorlopen, gewoon richting Leidse Plein, Vondelpark met de kinderen. Dat was allemaal wel te doen. En. Uh, uh, ja, en we hebben natuurlijk heel Nederland gewoon massa met het weer. Was op ja, hey, dat was toch een mooi feestje dat we erbij hebben. Ja, hey? ja, ja, ja, ja, precies. Dat moet, en hij hebben een iets over voor vorige week, maar jullie hadden volgens mij een hele leuke jonge dame aan de lijn. Ja. ja Vienne? Ja, Vienne, ja. Dat want ik was, heb uh, het allemaal een beetje niet meegekregen, want ik was heel op dat moment uh, uh, uh, zeg maar de startopstelling aan het uh, voorbereiden voor, uh, voor onze wedstrijden. Maar was het een beetje gezellig met Vienne, want het is een topmeid. Ja, die uh, Vienne, die willen we nog wel eens vaker spreken dan uh, he, een, een gezellige dame in de, in de uitzending. In de, beter dan zo'n lelijke kerel als jij oh, natuurlijk. jij oh, oh, oh. <laughs> zit oh. veel te jong voor je, hè, kom. <laughs> Nee, maar wel super. Want vind ik ga je wel vertellen. Vienna heeft die wedstrijd echt super gereden. Oké. Okay. Ja, dat uh, maar kwam maar, door ja, ons natuurlijk, hè? Dat is ja, ons gehoord, hè? Nou, daar kwam niet ja. in. Maar echt super trots op. En uh, het meisje heeft. Uh, heeft natuurlijk, kijk, ik vind het prachtig. Hè, dat in de historische racerij. in plaats van allemaal kale kerels met dikke buik alleen maar rijden. ook gewoon hele jonge meiden en hele jonge jongens. die historische racerij aan het ontdekken zijn. Dat hebben we da gaan jullie daar ook wel zien. met die historische Camp op Zandvoort dadelijk. Ja, uh, daar hebben we de, het al over gehad vandaag, ja. Daar hebben we het over gehad. Dan ga je het ook voor zien dat er best wel wat jongens die historische racerij in stappen. Nou, dat moet natuurlijk wel, want wij worden allemaal een dag jouw uh, ja, ja, ja, dat wel graag gebeuren. Ja, ja, ja. En, ja, ja. Uh, nou ja, Vienne is een heel jonge meid die in Engeland gestudeerd heeft. en uh, Ze is trouwens ook nog, uh, dat weet je, een Nederlands kampioen karate hè, geworden. Oh, passen, ja, ja, ja, dat zei ja, je geloof ik wel. Dus, dus, ja, dus geen ruzie je, dus, krijgen. Je kan, je kan, je kan niet uh, zeggen van, ik vind jou heel leuk, want je ligt gelijk plat, toch? Ja. Maar uh, dan even, gaat zij in het historic Grand Prix weekend in Zandvoort ook racen? Nee, nee, oh, dat is, jammer. Het is een andere serie die er rijdt, is daar helaas niet bij. Maar nou. uh, uh, ze gaat wel weer, de rest van het seizoen uh, gaat ze mee uh, door heel Europa met ons. Uh, over twee weken zitten we alweer in Osjesleben, in Oost-Duitsland. Het uh, voormalig Oost-Duitsland, vlak uh, onder Maagdenburg en Berlijn. En dan rijdt ze ook weer en dan uh, gaat ze weer in de Lotus uh, Sunbeam gaat ze weer tuffen. Ja, ja, Helemaal ja. super. Nou goed, ja, top bij, je... top bij. Ontzettend leuke meid. Uh, beetje gevaarlijk met karate, maar ze is heel erg lief hoor. Ze is ontzettend lief. <laughs> omdat ze karate kan natuurlijk. Ja, ja, ja. omdat ze karate kan, ja. ja, ja, ja, ja. Goed zo. Nou, leuk. Oké, okay, ja, Rendel, dankjewel voor de bijdrage. En uh, ja. we spreken je volgende week weer. Zelfde tijd, ja, zelfde ongelengte. Ik zie je morgen. Oké. Okay. Ja. ja, is gezellig. Oké. Okay. Ja. Okay. Hoi, hoi. Hoi. hoi. Dankjewel, Rendel Lawson voor uh, de Pits Report. En dit is de nieuwe serie oh, van uh, Davina Michel. Make a person say what well, good is my life Funny how a breaking heart can make me start to say what well, good is my life Funny how I often seem to think I'll find another dream Ja, geen Shirley Bessie, maar uh, Davina Michel. Ja, mooi Haar nieuwe single heette uh, This Is My Life. En ze deed het ook goed uh, trouwens uh, tijdens Koningsdag he, ja. met het uh, Helmers. In tegenstelling tot uh, Litouwers. Ja, die nemen. was even zijn stem een beetje kwijt, denk ja, ik. Ja, een beetje. Een beetje uh, uh. Ik, uh, ik vond het gewoon zielig, die arme man. En, uh, maar goed, uh, Marco mis in de uitzending. en uh, In de studio in ieder geval... En als zo gauw zijn microfoon open gaat, is hij zelfs ook in uitzending. Ja, hij is Mar open hoor. Dus, uh, Oké, okay. ja, ja, ja. jij, jij, oh. jij was in het Zandvoers Museum. En je luisterde naar... Uh, nee, je was niet in het Zandvoers nee, Museum. Nee, ik ben niet naar het Zandvoers Museum. Nee, nee, maar je, had wel, uh, je, je hebt wel een puntje van aandacht. Dat je vindt, van: er hangt iemand niet waar wel aandacht aan moet worden besteed. Ja, dat vind ik... Uh... Iemand die boeken schrijft, uh, zoals ja. ik. Maar wie iemand die, met, uh, iemand die met literatuur bezig ja. is, die zal dat ongetwijfeld opvallen. Ja. Uh, ik vroeg me af waar. Herman Heijermans was onze grootste toneelschrijver van de 20 e eeuw. Ja. 40 jaar lang in Zandvoort gewoond op de Korsverlorenstraat. En die, hang, die is er waarschijnlijk niet nou, bij. Ik, uh, ik, ik mag, er ik, ik mag, mag ernaar zitten, maar ik. Ja heb er niets van gezien. Okay. Dat is toch de man die op hoop van zegen geschreven heeft. Nou, als iets binding heeft met Zandvoort. Uh, de visserij. Ja. De armoede van de mensen. Uh, uh, de man die ons kniertje heeft gegeven. En de vis wordt duur betaald. En dan denk ik, ja jongens, dat uh, vind ik wel een omissie. Wanneer heeft Herman Heijmans uh, geleefd? Uh, uh, nou, hij is in 1924 dood gegaan. Oké, okay. oké. Okay. En we hebben uiteraard wel een straat die naar hem vernoemd is. Ja, maar daar weet hij niks van. Nee, ja. zeker. En daar heeft hij ook niet gewoond. Nee. nee die deed je de kost verloren. Dus. Ja, in de ja. hoek van de kostverloren straat. Ja? Waar later zo'n. Uh, het was een prachtig huis waarin hij woonde trouwens. Oh, dat huis staat er niet meer? Nee, dat is afgebroken. Niet de burgemeesterswoning. Nee, nee. We nee, nee. hebben altijd hele, besche hele bescheiden burgemeesters. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, maar goed, geen Herman Heijmans. Dus nee, dat vind ik wel een dingetje. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een dingetje. Ja. Maar is dat, waar zou het dan kunnen liggen? Vraag ik me dan af. Is dat uh, keuzes die gemaakt worden? Nou, dat ongetwijfeld. Of een gebrek aan historisch besef. Ja, ja. Eh, uh, Ik weet niet wie, de, wie het heeft samengesteld. Maar ja. En uh, misschien beperkte ruimte in het in Nou het ja, het, het, je kan natuurlijk van alles en nog wat. Uh, ja. Aanvoeren. Ik zie daar mensen tussen staan waarvan ik denk van nou, oké. Okay. Leuk dat ik je leer kennen. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, Herman Heijermans, de man, uh, is een icoon. Nee, ja, ja, precies. Oké, okay. nou ja, jammer dan... Um... Ja, over uh, Zondvoorters. We kregen ook een bericht uh, nog uh, bij ZFM. Oké. Okay. Van uh, dat uh, Jan Balladux. Ken jij de naam, Jan Balladux? Jazeker. En uh, die woont al uh, jaren in Canada, maar die wordt uh, 30 april om morgen dus... Wordt die 100 jaar, Zo. de Zandvoorter Jan Balleduks. Dus uh, ja, ook uh, even aandacht uh, voor hem... Uh, als we het toch over beroemde Zandvoorters hebben. Ja, zeker. Dus bij deze 100 jaar van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk het uh, stuk uh, proëzie wat je gaat uh, voordragen. Ja. Kan je wat over vertellen? Uh, het gaat over de lente. De lente, dus uh, dat horen we straks. Maar eerst uh, meer, waaronder deze van uh, Mia en Dion. Burning Daylights.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 Been good at crying, always wanted to be the tough type Mooi, hè? De Burning Daylights. Inderdaad, voor het Zonfestival, uh, Mia en Dion hoor je. Maar ik houd gasten, uh, zoals uh, elke laatste zaterdag. Uh, ben al met het uh, mooie stuk proëzie En het gaat vandaag over de lente. Springlevend. ochtends nevel. Kilte. Smeltende sneeuw in de regen. Korte dagen die lang duren. Lantaarnpalen bloeien, oranje licht in vroege schemer. Ik praat tegen je, terwijl je er niet meer bent. Winter achter de rug. Glanzende takken aan kale bomen. Zilveren houten bliksemschichten tegen een loodgrijze hemel. Mijn lijf voelt als lange slaap. En mijn geschreven woorden zijn dik als reense appelstroop. Mijn geest wil nog wat voelen. Hoop. zoelaars, Iets wat nog moet komen. Niet telkens dat tedere, bevroren verleden. Een vrouw misschien. Wat succes. Een boek dat doolbreekt. Hoewel dat beide grote nadelen heeft. Maar een man kan toch niet altijd achterstevoren zijn toekomst inlopen. Er komt een punt dat hij zich moet omdraaien stoppen met staan hij dient doelgericht een stap voorwaarts te zetten ook al is het strand leeg de boulevard de straat leven desnoods doelloos weer eens ontoerekeningsvatbaar verliefd worden al is het op de verkeerde winter net achter de rug en de lente die volop losgebarst is springlevend naar de knoppen gaan. Dankjewel, Marco. Weer een, een mooi stuk proezie over de lente. En gelukkig uh, ja, is het lente. En uh, ja, dat hoorde je net al aan uh, lente in de ogen van de tandartsassistenten Maar ook aan deze plaat uiteraard. Hè. want uh, ja, We gaan lekker genieten van uh, de lente en de zomer uh, hier in uh, Zandvoort. En dat doen we met uh, deze single van de Pessa, Dina Dreamband. Hier is Zandvoort aan de zee. En zo is het maar net, hè. gaan naar Zandvoort aan de Zee, de Perseline Dream Band. Nou, we gaan vanuit Zandvoort aan de Zee gaan we naar uh, Alkmaar toe, want uh, de tweede helft. Uh, Jan, hoe is het uh, daar uh, op dit moment? Kunnen we nog wat doen uh, tegen die achterstand waar we tegenaan kijken? Nee, uh, Rob, integendeel. Het is, uh, het is zelfs 5-0 op dit moment. Oeh, jeetje. Uh, we, hebben, we kwamen wel aardig uit de startblokken in de tweede helft. En een paar, paar dalsjes. Kourou die alleen voor de keeper kwam. Die uh, net weg had en geen uh, twee mooie vrije trap op de Jeffrey. Maar er kwam geen kool uit. En, uh, een strafschot tegen, die werd wel gestopt door Daan. Maar ja, dan vallen ze, dan vallen ze toch nog. En, en ondertussen is het gewoon 5-0. Ja, wel even goed te vertellen dat we verre van compleet zijn uh, vandaag. Uh, dat kan uh, zeker meespelen met deze stand voor de luisteraar die net uh, inschakelt. Ja, en, uh, je ziet ook nu, er zijn weer twee jouwspelen bijgekomen. Uh, Mats Koning is het veld ingekomen, uh, Lars Bruinzeel. Die jongens doen het hartstikke leuk hoor, die jonge jongens. Uf, ik zie toch dat ze een beetje licht zijn. Dat geeft ook niet. Nee. De jongens leren er wel van. En uh, ja, dat we nu uh, met verlies uh, zometeen uh, naar huis gaan. Uh, wat betekent dat voor de stand? Nou, uh, niet best natuurlijk. Uh, net nog zitten kijken. We zijn op de achtste plek. En vanaf plek 9 terwijl je na competitie. Degene die uh, onder ons dan stond, met één punt, die spelen uh, tegen de onderste, dat is uh, OSV Marken, ja. Marken, onderste. En als die boven ons komen, dan gaan we naar plek 9, dan hebben we nog wel een wedstrijd in te halen, maar we moeten die wedstrijden inhalen tegen de, tegen de hoger geplaatste Dus Die worden sowieso allemaal zware wedstrijden. Ja. En als we nou, dan zou je, zie je, ga je straks naar... Voor, de, om, uh, ...voor behoud in, de, in deze klas. Ja, dat, uh, dat willen we niet. Ja, nou, ja, absoluut niet. Dus, ja. nou ja, in ieder geval... Uh, ...werk uh, voor de komende wedstrijden, uh, Jan. Ja, dat... En, uh, laten we hopen dat we dan weer uh, compleet zijn. Dat de mensen allemaal nou, weer hersteld ja, zijn. Er zijn. Er zijn wel een paar zware blessures natuurlijk. Er zijn hemdschriem, blessures, ooi, knieën. Dat is allemaal niet erg positief. En nee, dus wat, maar... uh, hoe lang ben je daar ongeveer uh, mee bezig dan? Ja, een paar weken ben je er altijd wel aan kwijt. Ja. In een van de We doen het altijd wel goed genezen. M maar misschien dan toch uh, spelers van het uh, tweede die dan uh, zeg maar niet de wedstrijd uh, tegen Ajax hebben en toch uh, beschikbaar worden? Ja, laten we het hopen. Dat die jongens ook een beetje, uh, een beetje positief bijdragen. Want de, de tweede, de helft, dat tweede helft van ons het is een heel leuk team. Maar het, zijn altijd wel, uh, het is wel een eigen clubje. Ja. Oké, okay, hoeveel uh, minuten hebben we in de tweede helft inmiddels gespeeld? Uh, volgens mij moeten we nog een kleine tien minuten. Nou ja, oké. Okay. Wij komen straks uh, bij je terug, dankjewel voor dit moment. we moeten nog een kwartier. Oh, een kwartier, oké. Okay. Ja. Nou, houden we er rekening mee, nemen we het vlak voor, uh, voor het einde, nemen we je nog even mee in de uitzending. Dankjewel, Jan, voor dit moment, okay, hè? Oké, okay, hoi. Nou, ik kreeg ik net een bericht, uh, Benno, oh. van uh, jullie zenderruisselen een klein beetje. Oh. Ik zeg, nee, dat is niet zender, dat is uh, viniel wat we draaien. Ja. Dus uh, ja. ja, nee, het klonk uh, toch wel lekker. Daryl en Jonas en uh, everything your heart is het is tijd voor het beest. Beter later, nooit hè, zullen we zeggen. Nou ja, precies. Nog even een klein berichtje van het land. En dat gaat als volgt. Geduld is een schone zaak. Na tien jaar zat er een mooi bedrag van 170,69 cent. 170 euro en 69 cent, in de collectebus die op de toonbank van Behind the Beats Bike Rentals stond. Eigenaar John vroeg de mensen die hun banden kwamen oppompen om een kleine donatie in de bus te doen. Met dicht bedrag als resultaat. Hiermee kunnen we de honden en katten en konijnen in de opvang eens extra verwennen. Kijk, dat zijn mooie berichten. Ja, dat is mooi. Dat is het beste van de week, dat is Daisy. Een Colder Retriever. Een dame van uh, net vijf jaar oud. Ze is weggehaald bij haar vorige baas... omdat ze niet goed verzorgd werd. En, uh, en ik ben, uh, ze is eigenlijk ook geen uh, huiselijk leven gewend. gebeurt wel vaker eigenlijk met, uh, met honden die we hier in de uitzending hebben. Toch is uh, Daisy een vriendelijke en aardig beestje. En als je even de tijd neemt, dan vindt ze knuffelen ook erg fijn. De, ze zoekt een baas die uh, vooral tijd en geduld heeft... En zodat ze kan wennen en in vertrouwen... Uh, uh, dus kan wennen aan een nieuwe baas en huis. Kinderen is ze niet gewend. En dat is waarschijnlijk wat te druk. Te druk. Zijn ze wat, pardon, wat ouder en liever voor honden, dan zal dat waarschijnlijk wel beter zijn. Met andere woorden, kan Daisy, met andere honden kan Daisy prima overweg. En uh, daarvoor maakt ze zich op het speelveld van het dierenhuis... dan ook prima mee. Uh, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Loslopen Of ze los kan lopen, dat is nog niet te voorspellen. En dat ligt straks aan het, uh, aan het gedrag van deze hond. Ze lopen wel netjes mee aan de riem. En soms gaat ze dan nog wel alle kanten op. Want er zijn nog wel heel veel prikkels buiten. Met katten zou ze ook wel goed samen kunnen wonen. Alleen is ze het niet gewend. Dan gaan we nog even het lijstje afvinken. Uh, kan bij honden. Vink. Ja, kan bij kinderen vanaf 6 jaar. Uh, kan bij katten. Ja, geen speciale zorg nodig. Is uh, gesteriliseerd. Uh, kan uh, onbekend of ze alleen thuis kan blijven. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheersbasiscommando's nee, maar is wel te leren. Is gelukkig zinnelijk. Maar is deze is niet waakzaam. Dus zoek je een waakzame hond, dan moet je deze vooral niet nemen. En verder moet je, als je interesse hebt contact opnemen met het dierenhuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5, hier te Zandvoort. Zeker, dankjewel, nou. Wat een mooi beest van de week, Benno. Ja, het lieve hond ook. Zeker, op... nou, die verdient een uh, nieuw huisje. Keesomstraat nummer 5 voor het Kennemer Dierentuin hier in Zandvoort. En dit is een van die platen waar ik het al frats. Ja, De Little mooi. River Band. zo oh, mooi, hè? deze van de, de Little River Band. En it's a long way there. Jij volgt uh, vanmiddag de hele middag de 1 en 2 meldingen. Benno, je hebt er al heel veel gemeld. Ja. En uh, net komt er weer eentje binnen, en dan gaan we naar uh, Heemstede toe voor een brand. Ja, het was om uh, 16.38 uur. was er een, uh, een automatische brandmelding in de. Uh... Het instituut zijn, dat is het instituut voor epilepsie... en dan is het uh, Meer en Bossen naar Achterweg in Heemstede. Daar ging de brandweer Heemstede op zijn gemakjes even uh, naartoe... en dat werd uh, tien nee, wat zeg ik, acht minuten later werd er uh, extra materieel en de officier van dienst uh, uh, gealarmeerd... voor inderdaad brand in een gebouw. Dus dat is het uh, voordeel van die, van, die auto, van die brandmelders natuurlijk. Ja. Dat die geven een signaaltje af, dan gaat de brand weer een kijkje nemen... Uh, of ze worden verder natuurlijk geïnformeerd... En dan blijkt er wel, meestal is er geen brand... maar in dit geval is er dus wel brand geweest... dat er een extra blusauto en de officier van dienst er naartoe gestuurd worden. Dus nou ja, hopelijk is het allemaal snel onder controle... en dan is dat brandje ook weer geblust. Dan nog even een klein bericht over maandag 1 mei. Dat is de start van het zwemseizoen. Ja... Het start van het zwemseizoen in oppervlaktewater. Eh, zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Noord-Holland zijn 151 officieel aangewezen zwemwaterlocaties... waar je veilig kunt zwemmen. Maak de komende maanden hier gebruik van... Kijk op zwemwater.nl of de Zwemwater-app via Google Play of App Store... voordat je op pad gaat en je ziet dat bijvoorbeeld of er gezondheidsrisico's zijn... Waar je, uh, waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Nou, daar wil ik het heel even over hebben, over die gezondheidsrisico's. Uh, want het is wel belangrijk dat je veilig zwemt. Want je kan anders maag- en darmklachten, zwemmers, jeuk, oorontsteking, ziekte van wel en dat soort nadigheid uh, oplopen. Het officiële zwemwaterlocaties worden wel gecontroleerd... door de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord... tussen 1 mei en 1 oktober... op hygiëne en veiligheid van deze zwemplekken. Dus zwemwater.nl als je ergens een duikje wilt. En dan dus zat ik te denken, waar kan je in Zandvoort uh, veilig uh, zwemmen? We hebben het Zwanenmeer natuurlijk uh, in, uh, in de duinen. Ja. Maar ik weet niet of je daar, uh, daarin kan zwemmen. Maar we hebben heel veel andere locaties waar je wel kan zwemmen, Benno. Ja, ja, bijvoorbeeld het, het wet. Hè, in, in, dat uh, is het eigenlijk uh, wat mij zo te binnen schiet. Uh, wat het dichter bij, dichtste bij Zandvoort ligt. Nou, wat dacht je van de zee? Ja, natuurlijk de zee. Maar we hebben het even over zoetwater waarschijnlijk. Hè. Nee, de zee de, die staat ook op de kaart. Dus, oh, de uh, ja, again. dan kom je heel gauw aan uh, zoveel locaties denk ik. Hè, als ja, je ja, elk uh, ja. gebied uh, zo noemt. Ja. In ieder geval kan je in de zee uh, natuurlijk wel lekker zwemmen. Uh, we hebben hier ook uh, de blauwe vlag. Hè, dus het is allemaal uh, heel schoon hier in Zandvoort. Goed zo. en uh, Kennedy State en we hier met You Cuts the Love. We gaan alweer richting het einde van dit programma, Benno. Ja. Ja, we moeten eigenlijk Jan ook nog bellen, hè. Maar... Oh ja, ja. Ja, ja. We hebben in ieder geval verloren. Ja, we hebben in ieder geval verloren. Die, dus, uh, die 5-0 achterstand, dat haal je natuurlijk nooit meer in. We bellen hem zo dadelijk nog wel dat, uh, dat we inderdaad de uitzending er alweer op zit. Ja. Want uh, zo snel gaat dat. Zo is dat. En uh, volgende week uh, burgemeester Roest, Elbert Roest van Bloemendaal in onze uitzending uh, vanaf twee uur. En dan gaan we eens even gezellig babbelen over hoe veelzijdig het eigenlijk het burgemeesterschap is. En nog natuurlijk veel meer, want de burgemeester neemt. Uh uh, in het vierde kwartaal afscheid van uh, zijn beroep. Ja, hij is uh, nog gaat... even burgemeester. Ja, en nog even burgemeester. En we gaan natuurlijk met hem uh, 4 mei en 5 mei evalueren... hoe dat allemaal verlopen is, in ieder geval in Bloemendaal, en, uh, Bloemendaal. Ja, en dan krijgen we een mooi feest... Uh, ook nog van de Reddingsbrigade, 100 jaar. Ja, en dan hebben we het over Reddingsbrigade Bloemendaal. Dat is eens uh, even kijken, 15 juni, 15, 16 juni in dat weekend. En daar zal de burgemeester... Uh, dat valt op, trouwens onder zijn portefeuille, de Reddingsbrigade... Dus maar ongetwijfeld kan hij daar wat over vertellen. Zeker. Nou, morgen gaan we racen op uh, Azerbeidzjan, Baku. Ja. En uh, mooie straten, Sikwi en uh, Max stappen uh, start vanaf P2 uh, morgen. Oké. Okay. En uh, Leclerc uh, Forum, uh, dus dat wordt de startopstelling van uh, morgen. Sprintreis uh, net gehad. Perez uh, heeft uh, deze gewonnen. Heeft acht punten daarmee verdiend. Uh, zeven punten waren er voor uh, Leclerc en uh, Max Verstappen P3. Zes uh, punten. En zometeen horen uh, we Fred hij weer met uh, Entertainment for You. Heel veel plezier bij zijn programma. En wij zijn er volgende week weer bij nou. Tot dan wel. En hoi hoi. tot volgende week. Hier is uh, David Bowyer's laatste voor het nieuws. En weer met uh, This is Not America.